Hé, hey, waar kijk jij moeilijk? Wat is het? ik jij niks van de walvis voor? Het? Allee, je weet toch wel wat wij doen met die beestjes wanneer ze niet meer spattelen, hè? Weet je dat niet? Allee! Een walvis is gevangen en een katting erop ze Zo hangt het beestje naast het schip. en hij is reeds doodverklaard. Nu neemt je eerst een grote haak, die maakt je stevig vast. Daarmee wordt een begin gemaakt, daar gaat hem op gepast. Ha, nou. Ja, hier, tussen het oog en de wind, dat hem goed vast zit, hè. Correct! Voorzichtig balancerend, zet je het spek los met uw mes. Je maakt een rib 1 meter breed en lang. Oh, een stuk of zes. Wanneer het is losgesneden, nu trek hem aan zijn jas Zo wordt hem keurig afgepeld, al draaiend om zijn naas Daar weegt wel duizend kilo, zo'n mooie lap van spek Nu takel hem omhoog en zwaai hem, op dat betek Daar snijd je dan weer stukken van elk als een stevig brood daar maak je ook weer sneden in, wat kleiner niet te groot. Zo. En in hier. Ja. Atja. Ja. Ja. Allee. Dat komt van eens, hè. En hier nog. Kijk, en dan hap allemaal daarin. Want in een grote trompot die je op het vuur hebt staan. Koop je in een uurtje nu dat spek tot wel visstroom. Je kunt zo ondertussen nog wel een stukje proeven. Het heeft een heel aparte geur, er zijn er die het niet hoeven. Allez. Maar dat is een kwestie, dan van smaak daarover kunt je twisten. En ondertussen kiet je de olie in metalen kisten. Daar laat je haar wat koelen, en dan giet ze in een vat. Zoek het ge ze bewaren, zeker wel een jaar of wat. Dit was het weer, ik dank u zeer, heel smakelijk, merci. Tot volgende keer, mevrouw, meneer. Bedankt, en bon